Het laatste wat we zagen de vorige keer is dat het wonder van de hemelvaart begon dus bij al masjid al-Aqsa in eerste instantie. De profeet sallallahu alayhi wa sallam verplaatste zich van masjid al-Haram naar masjid al-Aqsa en daarna steeg hij op naar zijn heer vanaf masjid al-Aqsa. En vandaag wil ik stilstaan in eerste instantie bij al-mi'raj. Oftewel de hemelvaart van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En hieronder zullen zaken genoemd worden die ons verstand te boven gaan. Maar een moslim, en dit is kenmerkend voor een moslim, gelooft onvoorwaardelijk in deze zaak. Als hem iets bereikt via de openbaring dus via de Koran of via de authentieke overleveringen dan gelooft hij onvoorwaardelijk in deze zaken zoals de metgezellen ook deden in een overlevering van Bukhari vertelt de profeet sallallahu alayhi wasallam over een wolf die op een verzameling schapen sprong waarna de herder zijn schapen probeerde te redden de wolf keek de herder aan en zei, Jij ontneemt mij datgene wat Allah voor mij als proviant heeft voorbeschikt. Jij ontneemt mij datgene wat Allah voor mij als proviant heeft voorbeschikt. Toen keek de herder vervreemd op en zei, Zij keek verbaasd op en zei, Een wolf die kan praten, Waarop de wolf antwoordde, nog vreemder is een man genaamd Mohammed, sallallahu alayhi wa die naar de islam uitnodigt. De profeet, sallallahu alayhi wasallam) na het voordragen van deze overlevering, zei hierop, ik geloof dit. En ook Abu Bakr en Omar geloven dit. Zonder dat zij dit hebben kunnen aanschouwen, geloven zij in deze zaak. Hun niveau van iman was bij hun zeer hoog. En nooit trokken zij de woorden van de profeet in twijfel. Dat gebeurde niet. al Isra' al-Mi'raj was een gebeurtenis die de profeet wasallam, doormaakte. Zowel met zijn ziel als met zijn lichaam. Dit is de overtuiging van Ahl-Sunnah al-Jama'a en dit is de waarheid. Zowel met zijn ziel als met zijn lichaam. Dit in tegenstelling tot sommige beweringen waarin wordt gezegd dat het slechts een beleving was die de ziel trof. Die de ziel trof. Nadat zei de profeet die legde deze reis af met zijn ziel en niet met zijn lichaam. En dat is onzin. Want Allah subhanahu wa ta'ala aan het begin van surat al isra hij zegt <últ> subhana <Esteemismus> <t> <Sad> asra <appelleATOR> zegt hij. Oftewel Verheven is degene die zijn dienaar de nachtreis heeft laten afleggen. Zijn dienaar zegt hij. Dus we hebben het hier over het woord abd, dienaar. En als we het hebben over het woord abd, dan hebben wij het zowel over de ziel als het lichaam. Anderen hebben beweerd dat het enkel en alleen een droom was. En deze uitspraak is helemaal onjuist. Deze uitspraak is nog vreemder. Ze zeiden het was maar een droom, die de profeet sallallahu alayhi wasallam heeft gehad. Om een miraj beste mensen te bespreken, grijpen wij terug naar de overlevering van Enes, die vermeld staat in Bukhari. De profeet sallallahu alayhi wasallam vertelde hem namelijk, zij vertelde Enes radiyallahu anhu namelijk over de nacht. Waarin hij naar de hemel vaarde. En de profeet die zei. Ik ben op el burak gaan zitten. En ik vertrok vervolgens samen met Jibril tot aan de aardse hemel. De eerste hemel. Wat ze noemen eigenlijk de eerste hemel. En op dat moment kun je zeggen is de mi'raj begonnen. De hemelvaart begonnen. Eenmaal bij de aardse hemel aangekomen. Werd er gevraagd om voor hen te openen. En de hemel wordt gekenmerkt door poorten. De hemel heeft poorten. En daarom zegt Allah subhanahu wa ta'ala. Voor hen, dus degene die onze verse verlogenen. Zich hoogmoedig opstellen. Voor hen worden de poorten van de hemel niet opengemaakt. Dus hij zegt. Er werd vervolgens gevraagd om voor hun te openen. Dus hij en Jibril alaihis-salam. Waarna er werd gezegd, wie is daar? En Jibril antwoordde, ik, Jibril. Toen werd er gevraagd, en wie is er samen met jou? Jibril antwoordde, Mohammed, sallallahu Vervolgens werd er gezegd, welkom. Is er dan naar hem gestuurd? Dit is een grootse bezoek. Toen de Profeet Sallallahu alayhi Wasallam de eerste hemel binnentrad, kwam hij daar Adam tegen. Dus de eerste die hij tegenkwam was Adam. Waarna Jibril zei: Dit is jouw vader, Adam. De Profeet Sallallahu wa Wasallam groette hem. En Adam groette terug. En zei tegen hem: En gelet op deze woorden: Van harte welkom, o rechtschapen zoon. En rechtschapen profeet. Rechtschapen zoon en rechtschapen profeet. Daarna stegen zij op naar de tweede hemel. En andermaal vroegen zij over geopend kon worden. Er werd hen gevraagd: Wie is daar? Jibril salam antwoordde: Jibril. Waarna er werd gevraagd wederom: Wie is er met jou? Hij antwoordde: Mohammed. Toen werd er gezegd: Welkom. Dit is een grootse bezoek. Dit geeft aan dat ze allemaal op deze grote dag aan het wachten waren. Daar trof de profeet Sallallahu Alaihi Wasallam Isa en Yahya aan. Allebei. Isa en Yahya, zoals in Sahih al-Bughari vermeld staat. En Isa en Yahya zijn natuurlijk neven van elkaar. Waarna hij hen groette. Zij groeten terug en zeiden: Van harte welkom, o rechtschapen broer en rechtschapen profeet. Rechtschapen broer en rechtschapen profeet. Zij stegen vervolgens samen op naar de derde hemel. En weer vroegen zij of er geopend kon worden. Weer werd er gevraagd: wie is daar? Jibril antwoordde: Jibril. Toen werd er gezegd: wie is er met jou? Hij antwoordde: Mohammed. Mohammed. Er werd toen gezegd: welkom, dit is een grootse bezoek. Daar trof de profeet Sallallahu Alaihi Wasallam Yusuf aan. Yusuf Alaihi Wasallam. Waarna hij hem groette, Jozef groette terug en zei, van harte welkom, o broer en profeet. Daarna stegen zij samen op naar de vierde hemel en nogmaals vroegen zij of er geopend kon worden. Vervolgens werd er gevraagd, wie is daar? Jibril antwoordde Jibril, toen werd er gezegd, wie is er met jou? Hij antwoordde Mohammed, toen werd er gezegd, welkom, dit is een grootse bezoek. Daar trof de profeet sallallahu alayhi wa Idris aan. Idris. Waarna de profeet sallallahu alayhi wa hem groette. Idris groette terug en zei van harte welkom. O rechtschapen broer en rechtschapen profeet. Daarna stegen zij op naar de vijfde hemel. En wederom vroegen zij zoals in de overlevering staat. Of er voor hun geopend kon worden. Weer werd er gevraagd wie is daar. Jibril antwoordde Jibril. Toen werd er gezegd. Wie is er met jou? Hij antwoordde Mohammed, toen werd er gezegd, welkom, dit is een grootse bezoek. En daar trof de profeet, sallallahu alayhi wa sallam, Harun aan. Waarna de profeet hem groette, Harun groette hem terug en zei, van harte welkom, o broer en Profeet. Daarna stegen zij op naar de zesde hemel en vroegen zij wederom of er geopend kon worden. Er werd weer opengemaakt, nadat er werd gevraagd, wie is daar? Jibril antwoordde Jibril Daarna werd er gezegd wie is er met jou Hij antwoordde Mohammed Toen werd er gezegd welkom er is een grootse bezoek Daar trof hij Dus de profeet Sallallahu alayhi wasallam, sallam Musa aan De grote profeet Moosa Een van de voornaamste profeten Die Allah subhanahu wa ta'ala naar de mensheid heeft gestuurd Waarna de profeet hem groette En Moosa groette hem terug en zei van harte welkom, o broer en profeet. Van harte welkom, o broer en profeet. De profeet Sallallahu alayhi wa sallam leverde het volgende over. Hij zei toen ik Moesah voorbij ging, begon hij te huilen. Moesah begon te huilen. Alayhi wa sallam. Er werd toen aan Moesah gevraagd wat er aan de hand was. Waarom moest hij huilen? Hij antwoordde. Ik huil vanwege een jonge man, daarmee refererende naar Mohammed, die na mij is gestuurd. En toch zullen er meer mensen uit zijn umma het paradijs betreden dan mijn umma. En toch zullen er meer mensen uit zijn umma het paradijs betreden dan mijn umma. En tot slot stegen zij samen op naar de zevende hemel en tevens de hoogste hemel. Allerhoogste hemel. En vroegen zij of er geopend kon worden. Hen werd er weer gevraagd: wie is daar? Jibril antwoordde Jibril. Toen werd er gezegd: wie is er met jou? Hij antwoordde Mohammed. Alayhi toen werd er gezegd: welkom, dit is een grootse bezoek. Daar trof Mohammed alayhi wa sallam, Ibrahim alayhi salam, aan, de vader der profeten. Waarna Jibril zei: Dit is jouw vader, Ibrahim. Dit is jouw vader, Ibrahim, groet hem. De profeet sallallahu alayhi wa sallam groette hem en Ibrahim groette terug en zei van harte welkom, o rechtschapen zoon en rechtschapen profeet. Een aandachtspunt eigenlijk, die ik niet onopgemerkt aan ons voorbij wil laten gaan, is waarom beslist deze profeten en op deze specifieke plaatsen in de hemel? Dat kun je natuurlijk afvragen, waarom deze profeten en niet anderen? En ook... ...in deze specifieke plaats in de hemel. Hier staat eigenlijk niks over vermeld... ...in de correcte overleveringen... ...in de authentieke overleveringen. Dat kan ik je nu al vertellen. Dat ga je niet vinden. Het enige wat wij hebben kunnen vinden... ...zijn gissingen, kun je zeggen... ...of meningen... ...van geleerden... ...die voor een deel opgenomen zijn... ...in vet al-Bari. En vet al-Bari is de uitleg... ...van Sahih al bukhari Deze meningen zijn verzameld... Door natuurlijk de opsteller van het boek of de schrijver van het boek, Al-Hafid ibn Hajar al -Asqalani. Zo zeiden zij dat iedere ontmoeting met een van deze profeten verwijst naar datgene wat de profeet zal overkomen door zijn volk. Of is overkomen in het verleden door zijn volk. Hij zei: Adam is tegen zijn zin in. Uit het paradijs gezet. Zo zal Mohammed sallallahu alayhi wa sallam kort na al-Isra gedwongen worden en tegen zijn zin in om Mekka te verlaten voor Medina. Isa en Yahya is veel leed aangedaan door hun volk, door de Joden, door de kinderen van Israël. En zo zal ook de profeet sallallahu alayhi wa sallam in Medina veel leed worden aangedaan en vooral. Door de Joodse gemeenschap. Zijn ontmoeting met Yusuf alayhi salam. Is een verwijzing naar datgene wat de profeet aangedaan zou worden, of was aangedaan door zijn naaste familie. Dit was ook het geval met Yusuf s-salam. Ook hij werd door zijn eigen broers in de put. Een waterput geworpen. Mohammed sallallahu alayhi werd ook door zijn naast de familieleden, bevochten in zijn da'wah. Bevochten en bestreden in zijn da'wah. Zijn ontmoeting met Idris is een verwijzing naar de verheven positie van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Wat Allah subhanahu wa ta'ala zegt over Idris alayhi salam, in de Koran. En wij hebben hem, dat is een interpretatie van de betekenis, en wij hebben hem tot een hoogstaande positie verheven, Idris alayhi sallam. En Mohammed alayhi wasallam, is zeker tot een hoogstaande positie verheven. Zijn ontmoeting met Harun illustreert eigenlijk, zoals de geleerden zeiden, de immense of de enorme liefde die de mensen later voor de profeet zullen hebben na hun vijandigheid tegen hem. Harun was namelijk bij de zonen of bij de kinderen van Israël zeer geliefd. Maar dit was niet het geval vanaf het begin. En natuurlijk de langdurige proces die de profeet zou moeten belopen om zijn volk te verbeteren. En ook de opofferingen die hij zou moeten doen. Dit proces heeft ook Musa salam moeten doorstaan met de kinderen van Israël. En Ibrahim alayhis salam verwijst naar het goede einde die Allah voor zijn boodschapper in petto heeft. Een andere vraag die altijd uh, afspeelt na het horen van dit verhaal is de volgende. Hoe bestaat het dat de profeet sallallahu een ontmoeting had met een aantal profeten die reeds dood en begraven waren? Want als je kijkt naar alle profeten, op Isa alayhi wasallam, na, ze waren allemaal dood. En toch kwam de profeet, deze profeten, tegen. Hiervoor moeten wij teruggrijpen, teruggrijpen naar de woorden van Ibn al-Qayyim, rahmatullahi alayhi en hij heeft gezegd, Allah heeft drie verblijfplaatsen klaargemaakt, namelijk het dunya, el barzakh, het eeuwige verblijfplaats, oftewel el aghira. Je hebt het dunya, el barzakh en el aghira. El barzakh is natuurlijk de tijdseenheid tussen de dood en de wederopstanding. Voor iedere verblijfplaats zijn er specifieke regels, zegt hij. Zo zijn de regels van Dunya toepasbaar op het lichaam en de ziel is hieraan volgend. De regels van Al-Barzach zijn toepasbaar op de ziel en het lichaam is hieraan volgend. Dus andersom. De ziel is leidend en het lichaam is volgend. Tot slot heeft Allah subhanahu wa ta'ala de regels van al dus van de Eeuwige verblijfplaats toepasbaar gemaakt op het lichaam en de ziel samen. Om deze reden geloven ahles sunnah en jamaa dat wanneer een persoon bijvoorbeeld helemaal weggebrand is en verast is, dat zelfs dan hij de bestraffing die in het graf plaatsvindt niet zal ontlopen. Logisch waarom, want we hebben gezegd als het gaat om het barzag is de ziel leidend. En een lichaam volgend. Ongeacht of het nu daadwerkelijk begraven wordt of niet. Het bewijs hiervoor is te vinden in een overlevering van Bulgari en moslim, Waarin wordt vermeld dat een stervende man, die veel zonde op zijn geweten had, zijn kinderen bij zich riep. En tegen hen zei, o mijn kinderen, als ik kom te sterven, dan vraag ik jullie om mij te verbranden. Vervolgens te vermalen en op een stormige dag moeten jullie mijn as door de wind gooien, zodat niks van hem overblijft. En zijn kinderen hebben gehoor gegeven aan zijn oproep. Ze hebben datgene gedaan wat hun vader van hun wilde. Maar de profeet zegt, daarna gaf Allah opdracht aan de zee om alles wat deel uitmaakte van deze persoon bijeen de te rapen, bijeen te brengen. Vervolgens gaf Allah opdracht aan de aarde om alles wat deel uitmaakte van deze persoon bijeen te rapen. Nadat deze twee opdrachten werden voltooid, zei Allah subhanahu wa ta'ala tegen deze man, sta op. En uiteraard stond de man op. Want Allah subhanahu wa ta'ala hoeft slechts te zeggen, wees en het geschiet. En hij stond op. Natuurlijk de overleving gaat verder, want hij zei tegen hem, wat heeft jou ertoe gedreven om zoiets te doen? Toen zei hij, de angst die ik voel voor u. De angst die ik heb voor u. Toen zei Allah subhanahu wa ta'ala, maar, ik heb je reeds vergeven. Zie hier de barmhartigheid van Allah subhanahu wa ta'ala. Dus alles in de barzag draait om een rooche, de ziel. Een rog is een zaak waar alleen Allah subhanahu wa ta'ala van op de hoogte is. En een groot aantal geleerden heeft gezegd dat de profeet... ...hun zielen is tegengekomen. Datgene wat duidt op de verheven positie van de profeet sallallahu alayhi wa ...beste broeders en zusters... ...is het feit dat na het bereiken van de zevende hemel... ...daar waar Ibrahim alayhi zich bevond... ...de profeet sallallahu alayhi wa ...gewoon verder naar boven steeg. Hij is verder gegaan. Hij zal zelfs een niveau bereiken... ...waarin hij in staat wordt gesteld... Zoals in de overlevering staat, om het geluid dat voortkomt uit de pennen, die de qadr, die de voorbeschikking aan het vastleggen zijn, kon horen. Hij kon zelfs het geluid van die pennen, kon hij, Sallallahu Alaihi Wasallam, horen. Dus zo ver rijkte hij in de hemel. Zo ver kwam hij, Sallallahu Alaihi Wasallam. We hebben tevens kunnen zien dat Moesah moest huilen toen de Profeet, Sallallahu Alaihi Wasallam voorbij trok en hij zei vervolgens ik huil vanwege een jonge man die na mij is gestuurd en toch zullen er meer mensen uit zijn omme het paradijs betreden dan de mijne de geleerden, om dit enigszins te verduidelijken zeggen dat er hier geen sprake was van afgunst absoluut niet dat iemand denkt van moosa kende afgunst jegens mohammed sallallahu alayhi wa sallam. dat is niet waar want er is namelijk een kwaadaardige karaktertrek, oftewel een slechte karaktertrek, die zelfs een ware mu'min niet met zich meedraagt. Dat past zelfs niet bij een moslim. Laat staan bij een profeet als alayhi alayhisselam. Het kan nooit zo zijn dat een waarachtige mu'min vervuld is met afgunst richting zijn broeders. staat niet. Dit is namelijk een blijk van ontevredenheid over de beschikking van Allah subhanahu wa ta'ala. Wie is degene die hem boven jou heeft verkozen, wie is degene die hem meer dan jij heeft gegeven, dat is Allah subhanahu wa ta'ala en hij bepaalt in al zijn wijsheid en degene die daar geen genoegen mee neemt, die zegt met andere woorden, ik ben niet tevreden met de beschikking van Allah subhanahu wa ta'ala het is Allah, beste mensen die geeft en ontneemt afgunst is een ernstige ziekte die de mens kan opvreten. Die de mens van binnen kan verteren. En wanneer er gesproken wordt van afgunst. Dan zal Allah subhanahu wa ta'ala jou als straf nood innerlijke rust geven. Iemand die anderen afgunstig gezind is. Allah subhanahu wa ta'ala straft hem in dit wereldse leven. Alvorens het hier namens. Want hij zal nood van zijn leven innerlijke rust kennen. En laten wij niet vergeten dat Allah subhanahu wa ta'ala degene is die de mensen heeft bevoordeeld. De een wordt bevoordeeld met kennis, de andere met bezit, de andere weer met schoonheid. Iemand die dus vervuld is met afgunst, neemt geen genoegen met de voorbeschikking van Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallah bihamdik, shadullah, la illa illa ant, wa atubu